8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer het nog één keer door vanuit Hilversum tot 11 uur. Met opnieuw boeiende gasten aan tafel: Filemon Wesseling, Joop Atsma en Renske Leijten. En we volgen de verrichtingen van Vitesse, dat vanavond speelt tegen Plovdiv. Eerst Eerste NWS Nieuws met Mark Visser. Bij de 140 vestigingen van de Rabobank verdwijnen de komende vier jaar 1500 tot 3000 banen. De Rabobank gaat verder schrappen in arbeidsvoorwaarden en de pensioenregeling voor het personeel wordt versowerd. Alle maatregelen samen leveren volgens een woordvoerder van de bank een besparing van 500 miljoen euro op. De Rabobank wil gedwongen ontslagen vermijden komt een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken... bij de asbestvervuiling in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Burgemeester Wolfsen zei op een persconferentie... dat er zo snel mogelijk een commissie aan de slag moet... omdat bewoners en bestuurders nog met veel vragen zitten. Morgen komen de eerste tijdelijke woningen beschikbaar... voor de mensen die vanwege het asbest zijn geëvacueerd. De komende dagen kunnen die mensen het hotel verlaten... waar ze al een paar dagen zitten. Nog onduidelijk is wanneer de eerste bewoners... terug naar hun eigen huis kunnen. In het bijzijn van voormalig olympisch kampioene Ellen van Langen... is in Londen het Holland Heineken House geopend. Komende weken is het monumentale Alexandra Palace... de ontmoetingsplaats van Nederlandse olympische sporters, begeleiders en fans. Van Langen, die in 1992 in het eerste Holland Huis werd gehuldigd... als gouden medaillewinnaar, die gaf de sleutel symbolisch... aan het NOC-NSF-voorzitter Bolhuis. De komende weken zullen naar verwachting... tienduizenden Nederlanders het Holland bezoeken. FC Twente heeft zich eenvoudig geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. In Finland werd het tegen Inter Turku 5-0, nadat de heenwedstrijd in Enschede vorige week teleurstellend in 1-1 was geëindigd. Maar bij Rus was het nu al 3-0. In de derde voorronde van de Europa League is waarschijnlijk Mlada Boleslav uit Tsjechië de tegenstander. En vanavond speelt ook Vitesse dus in de tweede ronde hier te horen. Het weer, vanavond blijft er nog lang warm. Morgen wordt het opnieuw zomerswarm met 25 tot 30 graden. Eerst is er nog veel ruimte voor de zon, maar in de middag kan het weer al omslaan... en kunnen er onweersbuien ontstaan. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Onja Max en de atleten zijn weg.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 En aan tafel SP nummer 2, Renske Leijten. De missionaire staatssecretaris Joop Atsma. En sportzomer verslaggever Filemon Wesseling. En Vitesse speelt vanavond. Nadat nou, Twente zich al heeft geplaatst dankzij 5-0 overwinning in Finland. Vitesse ook in de Europa League, maar dan tegen Plovdiv. We u op de hoogte. Eerst Griekenland. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Oh nee. Helemaal niet. Wie is naar Vitesse? Oh, we gaan naar Vitesse. Oh, en de uitkamp. Goedenavond. Ja. Hey, Radio 1 sportzomer. Ja, Hallo. Gelijk, ja. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Ja, laten we nou wel zijn. Er wordt gevoetbald en gewoon live. En uh, in het Gelredoom voor zo'n 15.000 mensen tussen uh, Vitesse en Plofdief. Uh, het staat 0-0, want de wedstrijd is uh, twee minuten oud. En Vitesse in de aanval. De eerste corner is meteen de eerste wedstrijd... Uh, Vorige week eindigde in 4-4. Een hele spectaculaire wedstrijd waar Vitesse vier voorsprong kwam. En Vierkrook die voorsprong weer weggaf. De laatste keer in de allerlaatste seconde. Volgende tegenstander. Want ik ga er een klein beetje vanuit dat Vitesse dit klusje wel moet klaren. Wordt het ANSI van Guus Hidding. een van de duurste, rijkste ploegen... ...van Europa uit uh, Rusland dus. Maar eerst nog even de corner voor Vitesse... ...bij die 0-0 stand in de derde minuut. Overigens prachtig uh, gebaar van Vitesse... ...terwijl Boni net niet bij de bal kan... ...en de keeper de bal klemvast heeft met wat moeite. Prachtig gebaar van Vitesse... Uh, ...en uh, de fans om de zuidtribune te vernoemen... ...naar de helaas ernstig zieke ex-topper uh, van Vitesse... ...en uh, voormalig trainer van onder andere Vitesse... ...maar ook van FC Dordrecht, Theo Bos. Hij is ernstig ziek en uh, als eerbetoon voor zijn Carrière en alles wat hij heeft betekend voor de Arnhemmers is de Zuidribune naar hem vernoemd. Vitesse lekker in de aanval. Nu vanaf de linkerkant. Bal voor het doel. En daar is bijna de 1-0. Levert slechts een corner op, maar het zegt genoeg over de eerste minuten van deze wedstrijd. Vitesse wil snel voorsprong komen. Drie minuten gespeeld. Staat nog 0-0. Volgens mij gaan we nu naar Griekenland. Ja zeker. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie was vandaag in de Griekse hoofdstad in Athene om te praten met premier Samaras. En hij maakte nog eens duidelijk wat de Grieken moeten doen. The key word here is deliver. Deliver, deliver, deliver. To maintain the trust of European and international partners, the delays must end. Words are not enough. Actions are much more important. Ja, Dit belangrijkste... is de Radio 1 Sportzomer. Ja, dat uh, klopt. Dat wist ik al hoor. Het belangrijkste is dus uh, leveren, leveren, leveren, zegt uh, Barroso. Om het uh, vertrouwen van de Europese partners te behouden zijn daden nodig. En geen woorden. Correspondent Connie Casey in Athene. Deliver, deliver, deliver. Gaat de Grieken dat lukken? Ja, resultaten, resultaten, resultaten. En uitvoeren van de maatregelen. Barroso zei dat uh, hij de Grieken wel begrijpt en dat ze veel opofferingen moeten geven. Maar dat uh, ja, toch al die maatregelen moeten worden uitgevoerd die, uh, die, worden, uh, die zijn afgesproken. En dat, ik denk dat dat uh, niet makkelijk zal zijn, maar het zal zelfs heel moeilijk worden, denk ik. Wat zijn ze voor plannen om, het, uh, om eraan te voldoen? Nou.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 ja, uh, dat, uh, dat komt niet uh, leuk aan bij de Grieken. En, en zeker ook niet bij de oppositie. Nee, uh, niet bij de oppositie, maar ik kan me ook voorstellen... ook niet bij uh, andere leden uit zijn coalitieregering... die die met pijn en moeite bij elkaar heeft gekregen. Ja, precies. Die hebben vandaag voor het eerst met elkaar gepraat. Met de premier dus over die voorstellen die nu zijn gedaan. En ja, daar is toch wel duidelijk dat, dat het een moeilijke en zware discussie is geweest die middag. Ze zijn er ook nog niet uitgekomen. Omdat de trojka hier nog is, zullen de komende dagen zullen nog allerlei discussies komen. Maar het beeld bestaat toch wel dat bijvoorbeeld de coalitiepartner die kan links eigenlijk niks voort voor korten op de uitkeringen. En die wil alternatieve maatregelen die eventueel worden berekend door de Algemene Rekenkamer. En nou ja, de socialistische leider van die zelfs... ...heeft eigenlijk al gezegd dat dit programma is niet uitvoerbaar is zonder meer tijd te krijgen. Dus hij pleit eigenlijk voor twee jaar uitstel van de uh, uitvoering van deze maatregelen tot 2016. Je noemde de Trojka al, hè? Uh, Europese Centrale ja. Bank, Europese Unie en IMF. Uh, die zijn in Athene om de boeken daar te onderzoeken. Wanneer mogen we daar mededelingen over verwachten? Nou, ik denk niet dat we daar gauw mededeling over zullen verwachten. Uh, kunnen verwachten, want uh, die zijn er nog een aantal dagen. Waarschijnlijk tot het eind van de volgende week. Uh, maar dan gaan ze dat rapport uh, opmaken... om uh, uh, ja, te kijken waar de vertragingen zitten van de Grieken... of uh, de maatregelen die nu zijn aangekondigd uh, voldoende zijn. En het is eigenlijk niet de verwachting dat die uh, voor eind augustus terugkomen. Dus uh, het zal nog een beetje duren voordat uh, echt duidelijk wordt... Of Griekenland een, uh, ja, een nieuwe uh, dosis, een tranche van het geld krijgt. Oké, okay, dankjewel. Correspondent Connie Kees vanuit Athene. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Via radio1.nl uh, kunt u meekijken op de webcam. Krijgt u af en toe ook even een clip die bij uh, het nummer hoort. Matthew Wilder was dit. Break my stride. Wat ja. een ja, snor had die man. Ongelooflijk. Bizar. Dat was ook in ook in die periode. Ja. Het is niet anders. Hij zal hem inmiddels wel afgeschoren hebben, denk ik. Feel in de view. <laughs> Vond die uh, veel? Ja, echt een briljant uh, jingle. <laughs> Prachtig. En, en was je ook een beetje nerveus als je me hoorde telkens? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Het was wel gemoedelijk. Ja, vooral om. Ja, wel als Jack en uh, Govert in de studio zaten. Want? Dus, ja, dat is natuurlijk echt een beetje van... Toen mag wegen hoor. Weg. Ja. En die mensen die al uh, 200 jaar uh, radio maken en in de journalistiek zitten... ...daar was ik altijd wel een beetje nerveus. Maar als jullie er zaten... Uh... Nee. En <laughs> ja, we mochten ook maar één vraag stellen. Ja, Dan gaat hij zelf naar je reportage toe. Ja, maar het komt omdat ze altijd vertraging op de lijn hadden. Nee nee, nee, nee, nee, dat komt omdat ze tegen ons zeiden... ...anders is viel weer veel te lang. Oh, ja, oké, okay. oh, echt waar? Ja, oh, dat ja. wist ik helemaal niet. Ja, maar ik heb nooit uh, berichten gehad dat ik te lang was. Nee, dat doen ze dan weer niet. Hè? En, en jullie waren heel stil, dus ik denk: praat me door, praat me door, praat me door. Maar wat, is, wat is het grootste uh, probleem waar je tegenaan bent gelopen in die drie weken uh, tour? Ja, het die praktische al... problemen. Ja? <laughs> ja, maar wij zijn echt met spullen op pad gestuurd. Dat, <laughs> er worden mensen van de omroep kan niet eens meer weggestuurd. <laughs> we hadden een trial-versie van, uh, van een montageprogramma, dat was binnen drie dagen verlopen. <laughs> Dus op een gegeven moment had ik een hele montage gemaakt. Helemaal klaar. Het was echt een leuke repo. Dat was die dag toen uh, met dat doping gebeuren rond op Armstrong. Mm -hmm. Maar ik kon hem gewoon niet wegsturen. Er stond, ja, uw versie is verlopen. U moet nu kopen. Maar we, we konden daar niet in Frankrijk kopen, want we hadden geen wifi enzovoort. enzovoort. Nou, ik had gehoord, dat ze moesten ergens op bezuinigen hier. Ja, misschien. Ja, nou, ja. nou ja, dat ja, dat ja. Ja, En dat soort dingen allemaal. Het zijn wel praktische dingen. Het is natuurlijk ook een groot land. Je zit vaak midden in de natuur. En om dan een goede verbinding te krijgen, dat... Uh, valt soms niet mee. Ja, maar goed, het is toch gelukt. Ja, ja, en ik ja. vond het helemaal niet zwaar, want mensen ik sprak bijvoorbeeld Erik Dijkstra, die zei uh, van ja, ik uh, heb de laatste week vorig jaar heb ik uh, was huilend mijn vriendin opgebeld, maar ik heb uh, vond, nee, vond het echt heel relaxed. Maar over wie zegt dat wat, uh, over wat zegt Ja, maar ik heb het ook van meerdere journalisten gehoord, dat het echt heel zwaar was, heb ik echt gehoord. Maar ik vond het, ja, je staat om acht uur op en je gaat om twaalf uur. Ja, uur maar de in het, het. Eerste, de, eerste gesprekje dat wij hadden... toen hebben we, al, volgens mij was ik het zelfs, die zei... niet elke dag alcohol drinken. Nee, heb, heb ik maar gehouden. Precies, want dat, dat maakt het zwaar. Wel een etappe wijn. Ja. Maar dat is proeven, dat is natuurlijk weer uitspugen. Maar ja, uh, nee. Maar, maar je, dat maakt het zwaar. Ja, wat ja. was het mooiste? Ja, het mooiste was wel uh, om tussen al die andere journalisten te zitten... en maar eeuwig te praten over wielrennen. Soms hebben we het dan wel laat gemaakt, moet ik eerlijk toegeven. Zonder alcohol dan. Maar om dan maar te praten hoe overwinningen tot stand zijn gekomen. Want ja, wielrennen, het is natuurlijk echt een uh, katholieke sport, zeggen ze. Heel veel achter de elleboog, afspraakjes, wedstrijden verkopen, kopen. Uh, soms doping. Het is allemaal in het wielrennen. En om daarover te fantaseren, dat, is, dat vind ik nog steeds het mooiste. Ja. Ja, Joop alsmaar die, die, ja. die, die kijkt me nou aan van ja. uh, wat een onzin, of niet? Dat nee, ja, is toch onzin. niet allemaal onzin? Ja, goed, Jullie kopen is... Cavendish voor Zuurhuis sure de Veen. Goedenavond. Ja, goedenavond. ja, inderdaad. 31 juli komt Cavendish naar Zuurhuis de Veen. Dus uh, je bent welkom. Uh, maar het is wel mooi om, te, om, om toch ook, ook van mijn buurman te horen... hoe dan uh, mythes ook tot stand komen en uh, ook in uh, stand worden uh, gehouden. Houden, hè? Dus, uh, wat is de grootste mythe die in stand wordt gehouden die niet klopt dan? Nou ja, kijk, ik vind het al heel bijzonder... dat je, dat je dus eh, kennelijk met een groep journalisten... Eh, ja, en oud-renners, en Mathieu en Hermans, en, oh, oh, en Maarten Ducroos... Ja, ja, okay, daarmee maar, in de kroeg gaat zitten, dan komen ja, op een gegeven ja, moment ja, ja, ja, ja. echte verhalen. Maar dan, dan moeten er wel een paar borrels in, neem ik aan. Nee, nee, nee, nee. nee Dat hebben uh, we net hebben besproken. Dat doen we niet. Okay, okay. Ja, maar ik vind het wel interessant om te horen hoe dat dan uh, werkelijk is gegaan in sommige gevallen. Dingen die wij als Kelk niet hebben gehoord. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar, dat is, uh, en maar Welke mythe was er nou die niet, niet klopt? Nou ja, de, de mythe dat, dat alles een uh, beetje van tevoren wordt geregeld en gekocht en verkocht. Dus nee, dus dat hebben ik niet gezegd. Dat, nee. nee, maar dat is een van die mythes die dan uh, de ronde doet. Dat is gewoon natuurlijk volstreker onzin. De belangen in de toer die zijn zo mega groot. Dus die, maar het is hoop. altijd de optie dat het kan. Dat het kan, dat het, het kan ja. het, gewoon de sterkste zijn, die wint. Ja. Maar het kan ook, we hebben het gezien met uh, Luik bastenaken Luik, dat Finokerof uh, toch van ja. Kropnef die, die, die, die, uh, die rit, ge, ge, of die klassieker zelfs get, gekocht heeft. En dat vind ik mooi, dat je dat altijd dat het altijd kan. Het, je kan altijd een maar beetje ja. gemeen zijn, een beetje ja. duivels. Maar ik vind het ook altijd heel bijzonder dat op het moment dat twee coureurs in de finale met elkaar uh, in gesprek raken. Of even een Heel kort twee, drie woorden wisselen, dan wordt meteen gesuggereerd waar zou het over gaan? En en dan is er natuurlijk maar één gedachte. Ze spreken af wie gaat winnen en wie vervolgens wat krijgt. En die krijgt de trui. Ja, maar en die waar krijgt... moet je het anders over hebben als je in de finale dan ja, ook wedstrijd zit? Of over het weer? Je kan het, nou ja, je kan het, het weer is natuurlijk helemaal geen verkeerd onderwerp. Zelfs in de koers niet. Maar je kan natuurlijk ook even met z'n tweeën afspreken. gaan we door, of gaan we niet door? Eh, want ja, je, je zag in de finale heel vaak... wat bijna een standaard eh, protocol, dat toch in de finale altijd het peloton weer eh, bij ja. de vluchters kwam. En ja, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat je op vijf kilometer van de met... streep even tegen elkaar zegt... heeft het nog zin? Want... Er, een renner die voelt het als geen ander aan... Uh, wanneer het zinvol is om door te gaan. Maar het hoeft ook niet per se gemeente te zijn. Het, is ook, het kan ook zo zijn dat je zegt... van we sprinten alle twee voor... en de verliezer die krijgt zoveel geld. Dat heeft Bogert wel eens verteld dat het zo vaak ging. Huh? En dat, dan is het wel eerlijk, maar... Ja, ik vind dat juist die gelaagdheid, dat vind ik juist mooi aan wielrennen. Ja, punt. Dat deed ook zo. Jongens, Renske Leijt is er ook. Ja, goedenavond. <laughs> <laughs> ik, ik, heb, ik ben nog nooit uh, zo dicht bij de Tour de France geweest. Ik zie alleen op de televisie dat Vroom teruggeroepen wordt, omdat hij te hard gaat. Weet je, dat soort dingen we er ook Maar of Naar openbaar. Dat, dat is net politiek zie je gebeuren. He? Gebeurt in de Kamer ook wel. De Kamerlid wordt even teruggeroepen. Dan ja, ja, ja. Wordt even teruggeroepen dan is het jou oh. vaak voor gekomen? Ja? Ja, ja. Of, we weten ja, we wat we even we teruggeroepen je door de Kamer. Wil je iets <laughs> vertellen <dan laughs> Dus het is net politiek. Je nee, gaat wat vertellen vanavond. Ja, die, dat gaat in openbaarheid. Die, die, dat wordt spannend vertellen. vanavond. Ja, ja. Kan je beloofd. leidt, je bent de nummer 2 van de SP. De ruimte. Maar nummers 2 willen ook graag nummer 1 zijn. Heb jij dat ook? Nou, wij hebben een hele goede nummer 1. En er moet ook nummer 2 zijn. Dus ja. ja. ja. Uh, maar, we, maar... Nee. Je wil het nummer, nummer één, zijn. één zijn? Nou, dat is nu niet aan de orde. En uh, ik, de, we gaan voor eigenlijk veertig. Uh, uh, dus uh, dat had het ook kunnen zijn. Hmm. Wat gek. Nee, ik, ja, ja, vind ik gek. Ja. Nou, dat hoeft toch niet gek te zijn? Je bent een team en één iemand moet dat leiden. En we hebben uh, Emiel ja, nee, maar, maar tweeënhalf jaar geleden ja, gekozen. Ik. Ja, ik ben er echt tevreden over Maar je kan daarnaast gaat. toch wel dromen hebben? Ja, dat bedoel, dat bedoel ik ook eigenlijk. Je droomt toch ben wel jij, van een m ben, ben je de Christopher Froome van de SP? <laughs> nou, zo goed kan ik in ieder geval niet wielrennen. Nee, dat is, nee en dat is ook serieus niet aan de orde. Maar ik je kan let... ook zeggen, van, ik ben nu nog niet goed genoeg... nu is het aan de orde dat Roemer inderdaad één is... maar ja, misschien over vier jaar of zo, dan, dan wil ik misschien wel één zijn. Je, je moet wel je ambitie nee, hebben, al denk al ik, in de Ja, maar ik heb niet zozeer persoonlijke ambities... als wel dat we graag de grootste partij gaan worden... dat we verantwoordelijkheid gaan nemen. En dat, dat vind ik interessant. En dan zien we wel weer verder hoe dat dan gaat. Um, en ja, dat klinkt uh, altijd heel erg gemaakt, maar het is echt zo. Oké. Okay. Met jou uh, praten we verder, want dit vinden we natuurlijk wel interessante punten. Uh, tussen Oeh. negen en half tien, uh, over, over wat er aan zit te komen... campagneverkiezingen en wat de plannen zijn... Van de SP. Uh, jo praten we tussen ja. half negen uh, en negen. En dan hebben we er hebben we nog één over? <laughs> Ik we weg, stel voor dat we tussen half tien en tien nog ergens viel hem omweg wegproppen. <laughs> nou zeg. Nee, ben je gek? En daarna uh, tienen nog een keer uh, met z'n drieën gaan we discussiëren over de, wat wij maar op tafel gooien. Dus uh, zo ziet de avond er een beetje uit. De mix van nieuws en sport. De Radio1 Sportshow. Stop. Het around. It was Sabrina stap. Straks gaan we horen hoe het met de Olympische vlam is. Waar is hij? Is hij in de buurt? Is hij nog aan? Uh, maar eerst naar Vitesse natuurlijk. En die houdt kamp Europa League voorronde. 21 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Weinig echte grote kansen. Ik heb van Anold een keertje gevaarlijk zien worden. Uh, Jonathan Reis die in de basis staat. In tegenspraak tot wat de, de trainer gisteren zei. Hij zei van, nou ik denk niet dat hij kan spelen. Nou hij speelt toch samen met Boni in de spits. Maar 0-0 tegen... Plofdief, hier ook wel plofkip genoemd door de harde kern van... Uh... De vitesse -scenario. nu weer een aardige aanval vanaf de rechterkant. Kijken wat dat oplevert als de bal voor het doel komt. En Hofs, de kleinste man, er niet bij kan. En de bal weggewerkt wordt door de verdediging van Lokomotief Plovdief. Het is een hele matige ploeg Plofdief. En daar moet Vitesse eigenlijk overheen lopen. Nu dan, goede kans, goede mogelijkheid voor Boni. Boni een beetje naar de linkerkant, weggedrongen. speelt hem naar Rijs. Rijs kan gaan schieten, nee, trekt naar binnen. En schiet de bal dan net niet in het doel. De bal gaat via het hoofd van de verdediger naast het doel van Plovdief. En zo blijft het 0, -0. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Iedere dag bellen we met twee Nederlanders in het buitenland om te kijken wat daar speelt. Vandaag hebben we contact met Zuid-Afrika, waar Nelson Mandela zijn eigen kledinglijn start. Eerst naar de stad waar morgen de Spelen beginnen. Bo van der Meulen, goedenavond. De Olympische Vlam die zou rond deze tijd zo ongeveer... precies misschien wel op het podium in Hyde Park aankomen... waar een groot popconcert gaande is. Is ja. de Vlam gearriveerd? Hij is gearriveerd en de burgemeester heeft net voor het eerst... het woord Olympia Mania uitgesproken. Dus... Onze burgemeester die altijd wat raar is, de meneer Boris Johnson, heeft dit woord nou geïntroduceerd. Maar het is ook wel ineens is de vlam in de pan geslagen hier in de stad. Ja, leg uit, waarom? Nou, weet je, tot nu toe was iedereen een beetje van ja, oké, okay, komt allemaal goed, en veel gedoe. En ineens staat iedereen op straat en iedereen staat te feesten. En iedereen uh, loopt uh, en door de binnenstad achter die vlam aan. En uh, duizenden en duizenden mensen zijn ineens helemaal in Olympische moed. Het is echt geweldig. Ja, ja en de, stem, ja, is echt, de, stem, de stemming, stemming is natuurlijk uh, goed, met name ook het weer is natuurlijk ook geweldig. Het regent een keer niet in Engeland, dus alles zit ook wel een beetje mee nu, hè? Alles zit nu tijdelijk in ieder geval even mee, op de Noord-Koreaanse uh, vlag na natuurlijk, gisteren bij de voetbalwedstrijd, maar verder gaat het allemaal goed komen. Um, en ja, nee, maar die vlam, dat is ook wel iets, die heeft, 8000 mensen hebben die vlam uh, van Athene naar, naar Londen gebracht en hebben 13 miljoen mensen langs de kant van de weg gestaan om die vlam langs te zien komen. Dus heel Nederland heeft dus zeg maar, op een goed moment langs de straat gestaan om die olympische vlam langs te zien komen. En Het is ontzettend gaan leven en dat is heel slim geweest om het zo groot aan te pakken, uh, met zoveel lopers, zoveel mogelijk lopers inzetten, die allemaal wel hele kleine stukjes liepen daardoor. Maar daardoor heb je natuurlijk dat iedereen zijn familie en vrienden meeneemt om, om, om Wieke en, en, en John te zien lopen. En daarom heeft het overal door Engeland en door Noord-Ierland... Noord -Ierland en door Schotland en door Wales... hebben ze met, met duizenden langs die wegen gestaan. Ook in de stromende regen. Ja. En nu komt het ineens in de stralende zon... allemaal tot uh, nu al een groot hoogtepunt, moet ik zeggen. Ja, wat, wat komen er nog meer uh, later vanavond wellicht? Nog meer hoogtepunten? Ja, of niet? Nou, het popconcert wordt natuurlijk een feest... en als ze dit keer niet te lang doorgaan... dan hoeft de stekker er niet uitgetrokken te worden... zoals uh, bij Bruce Springsteen. Een paar weken geleden. Ja. En uh, dan, dan blijft de stemming er, denk ik, voorlopig wel goed in zitten. En ja, ik, heb het, ik heb het op een meter afstand voorbij zien komen. En ik moet je zeggen dat ik ook echt heel erg onder de indruk was. toen uh, die redelijk beroemde David uh, Williams die uh, vlam overdroeg. Ja. Blijf, blijf even hangen, want we moeten even naar, naar Arnhem. En wie gescoord? Gescoord. En je zou zeggen wie anders dan Marco van Ginkel? Want hij uh, doet het uh, weer zoals hij het ook in de uitwedstrijd twee keer deed. Bal gaat eigenlijk langs alles in iedereen heen. Iedereen mist die bal. Het uh, was wel een goede aanval van uh, Vitesse. De voorzet is van Rijs en uh, dan kan Van Ginkelen binnentikken. En zo leidt na 25 minuten spelen Vitesse met 1-0 tegen Lokomotief. Nog even boven de meulen in, in Londen. Twee uh, korte dingen. Er was nog uh, wat gedoe rond een staalgigant, geloof ik... die uh, met de vlam wilde lopen of, of mag lopen. Hoe zit dat? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel vrijwilligers aangewezen die, die voorgedragen zijn door vrienden, bekenden, uh, door mensen die vonden dat iemand iets goeds had gedaan. En die kwamen op een lijst en daaruit werd gekozen. En daarnaast waren de celebrities die zouden lopen. En natuurlijk, zoals dat altijd gaat, zijn er natuurlijk ook bedrijven die uh, vanwege hun enorme bedragen aan sponsoring hun uh, leuke juffrouw of meneer hebben voorgedragen die dan mee wil doen. En dan ineens blijkt de directeur zelf heel graag de publiciteit te willen en uh, die mm. vak op te willen lopen. Dus ja, er zijn er een paar doorheen geschoten in die 8000 die uh, minder populair waren bij de bevolking. Maar het waren ook gewoon mensen uit de straat die uh, al hun leven lang als vrijwilliger zich inzetten voor allerlei goede doelen. En dan ook de celebrities. En het hoogtepunt vandaag voor mij, afgezien van uh, David Williams, waren ook Frances Saunders of. Uh, nee, ik bedoel, nee, Diane Langley en. Uh, want een Lam, die een dingetje uh, uit AppFab... die uh, ook op hun manier, Edina en Eddie... Uh, met de vlam gelopen hebben op hoge hakken... door de Kings Road met een fles champagne op het eind. Ja. En dat uh, ja. was hier redelijk hilarisch. Nou, fantastisch. Goed. Verder een kleine incidenten met een streaker, geloof ik. En iemand wilde de al nog een keer afpakken... maar uh, voor de rest is het goed verlopen. Laten we hopen dat het uh, zo blijft. Dank je wel voor nu en veel plezier in Londen. Dank je wel. Ja, Tot weinig. gauw. Oh, ja. Eén moeite Dag. door naar Zuid-Afrika. Ellis van Gelder, goedenavond. Ja, ons bereikte vandaag berichten dat uh, Nelson Mandela, levende legende... een eigen kledinglijn begint in Amerika en Europa. Onder het merk 46664. Ja, klopt. Wat is dat voor merk? Dat is een uh, gevangenisnummer. Dat nummer kreeg hij toen hij aankwam op uh, Robben Island, het uh, eiland voor Kaapstad... waar hij de grootste deel van uh, zijn gevangenschap heeft gezeten... En uh, de 466, omdat hij de 467ste gevangene was die in 1964 aankwam. Dus daar is die uh, kleding naar vernoemd. In, in, in Zuid-Afrika hangt hij al in de winkels. Hoe ziet het eruit? Ja, heel kleurrijk, veel felle kleuren. Uh, polo's, jasjes, jurken. En ja, toch een beetje gericht op een uh, jonge uh, opkomende middenklasse en uh, hogere klasse. Hier ook als je naar het uh, prijskaartje kijkt. Um, en ook wel met een Afrikaans tintje. Dus veel Afrikaanse patronen, maar wel op een, op een hypo manier. Heeft het iets met Mandela te maken, zo van de buitenkant? Ja, van de buitenkant niet. Hoewel Mandela wel gezien wordt als iemand die altijd heel veel stijl gehad heeft. Uh, zelfs toen hij, uh, toen hij jong was en nog niet zoveel geld had en als uh, advocaat uh, begon... Uh, stond hij wel bekend als iemand die gewoon goede pakken droeg en goede kleding droeg. En uh, ook nu nog verschijnt hij doorgaans als we hem nog zien, hoor. Uh, in, in zijde shirts met, met mooie patronen. Dus ja, kleding en Mandela dat wel, uh, heeft wel een parallel. Waarom is er een kledinglijn voor Mandela begonnen? Um, ja, dit is eigenlijk gestart door zijn, uh, door zijn organisatie, de Nelson Mandela Foundation. Uh, die hebben ontwerpers gezocht hier in Zuid-Afrika, in mensen die kleding konden maken. Uh, en het idee is een beetje om op deze manier ook uh, geld voor zijn stichting uh, bij te krijgen. Uh, een deel van het geld gaat namelijk naar de goede doelen van Nelson Mandela. En uh, voor het eerste geld, nu bijvoorbeeld, wat uh, deze kledinglijn heeft opgebracht, uh, zijn drie zeecontainers uh, omgebouwd tot bibliotheken die inderdaad uh, in op het platteland uh, geplaatst worden. En heeft u zijn naam aan nog andere producten verbonden? Ja, nou, dat is dus heel controversieel, hier. Er wordt de afgelopen tijd uh, heel veel gesproken over Mandela als product. Dat hij veel te veel een product zou worden. Ik bedoel, je ziet hem te pas en te onpas. Zie je zijn gezicht als zijn naam van... Koffiemokken tot uh, koelkastmagneten tot keukenschorten. En veel daarvan gebeurt illegaal, want uh, Mandela's gezicht en zijn naam daar zit gewoon een copyright op. Dus daar zitten zijn advocaten ook uh, hard achteraan. En uh, ze willen niet dat die naam een soort van inflatie ondergaat, dat zijn naam gekoppeld wordt aan initiatieven ja wat uh, Mandela niet waardig is. Maar dit dus deze kledinglijn, is iets waar zijn organisatie juist zelf het initiatief genomen heeft om, uh, om hem naar voren te het... Ja, binnenkort dus ook in uh, Amerika en in Europa te krijgen. 46664, het merk van uh, Nelson Mandela. Dankjewel, Alice van Gelder. Iets na half negen, Mark Visser met de NOS Headlines. Bij de 140 vestigingen van de Rabobank verdwijnen de komende vier jaar 1500 tot 3000 banen. De bank wil gedwongen ontslagen vermijden. De Rabobank gaat verder schrappen in arbeidsvoorwaarden... en de pensioenregeling voor het personeel wordt versoberd. Alle maatregelen samen leveren volgens een woordvoerder van de bank een besparing van 500 miljoen euro op. Volgens de Raad van Bestuur moet de Bank van Europa meer geld in kas hebben. En ook speelt een rol dat de klanten steeds meer internetbankieren, waardoor minder personeel nodig is. Als Griekenland in de eurozone wil blijven, moet het land aan zijn verplichtingen blijven voldoen. Die boodschap heeft voorzitter Barroso van de Europese Commissie nog eens overgebracht tijdens een bezoek aan de Griekse premier Samaras. Barroso zegt dat Griekenland bij het herstel... wel op de hulp van de andere EU-landen kan rekenen. In het bijzijn van voormalig Olympisch kampioene Ellen van Langen... is in Londen het Holland Heineken House geopend. Komende weken is het monumentale Alexandra Palace... de ontmoetingsplaats van Nederlandse Olympische sporters, begeleiders en fans. En ook de uitzendingen van Radio 1 Sportsomer, die komen er vandaan. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Je zult maar in Surhuis de Veen wonen en niet van wielrennen houden. Nou, Joop Atsma, die geeft over een paar minuten raad. Ook aan tafel fiedemond Westling, de nummer 2 van de SP, Renske Leid. En we volgen natuurlijk Vitesse plofdiv. Eerst Utrecht. Want er is nog steeds veel onduidelijk over het asbestprobleem... in de Utrechtse wijk Kanaleiland. Antwoorden komen niet en ook niet van de gemeente... die de ontruiming van 174 woningen in de wijk gelasten. Burgemeester Alet Wolfsen kondigde wel vandaag... een diepgravend en onafhankelijk onderzoek aan. Hij legt uit wat dat onderzoek moet opleveren. Er zijn nog heel veel vragen bij bewoners. Van wat was er bekend in de aanloop naar zondag, toen het publiek werd? De gemeente heeft bijvoorbeeld een saneringsvergunning afgegeven. Wat was er aan asbest bekend? Wat zijn de gezondheidsrisico's? En er zijn ook heel veel vragen over daarna. En Ik denk dat er nog heel, ook zelfs de komende jaren... Uh, veel vragen zijn over wat was er een asbest... wat zijn de gevaren, hoe is de aanpak geweest... dan is het heel goed en verstandig om terug te kunnen grijpen... op een onafhankelijk, neutraal, deskundig onderzoek. Waar alles aan de orde kan komen. De rol van een woningcoöperatie, maar ook de rol van de gemeente... en ook de leidinggevende van de gemeente. Vanzelfsprekend. Is dat ook ingegeven omdat u nu geconfronteerd wordt met het gegeven... dat u bijna op alle vragen moet zeggen, dat weten we niet... Ja en nee. Een aantal vragen weten we niet, omdat die uh, nou, gewoon nog niet bekend zijn. Onderzoeken die nog lopen bijvoorbeeld. En dat is, uh, daar ben ik werkelijk ook van onder indruk hoeveel onderzoek er moet worden gedaan. Omdat elke woning individueel grondig wordt onderzocht. En daarnaast is er ook heel veel niet bekend in die aanloop naar zondag. Nou, dat is bij verschillende partijen allemaal bekend. En dan is het heel goed dat zo'n commissie daar eens uh, naar kijkt. En dan kunnen die antwoorden in de toekomst worden gegeven. Kunt u uh, al een termijn aangeven wanneer dat onderzoek gaat beginnen en hoe lang dat gaat duren? Nee, dat is op dit moment. Uh, de onderzoeksopdracht formuleren we nu. Um, en ja, hoe lang dat gaat duren, moeten we echt in de handen laten van die instantie of van die deskundigen die dat gaan doen. Die moeten we niet uh, nu al voordat ze beginnen gaan opjagen. U zegt ik ben een bezorgde burgemeester. Dat heb ik u horen zeggen in uw persconferentie. Neemt de bezorgdheid toe, hoe langer het duurt, hoe bezorgder u wordt. Ja en nee. Uh, bezorgd omdat je, ik heb al die persoonlijke verhalen gehoord van de mensen die nu in die hotel zitten. Ik heb er veel gesproken de vier verschillende plekken. Nou, die zijn allemaal zeer uniek. Iemand die niet met, die bij zijn medicijnen kan komen. Iemand die zijn kind een tijdje in het gebied heeft gehad. Nou, allerlei variëteiten. Daar kunt u zelf zich van alles uh, bij voorstellen. En het is nog steeds onzeker wanneer ze precies terug kunnen naar hun eigen woning. En wat ook dan de gezondheidsrisico's zijn. Nou, dan... Dat maakt dat ik zeer bezorgd ben over a een individuele situatie. Maar ook zorgen heb over ja, wanneer ze nou precies terug kunnen. Want de mensen willen graag zekerheid. Bezorgt dat misschien ook wel over de toenemende frustratie onder de bewoners. Tot nu toe is het allemaal nog wel rustig gebleven. Maar er is een incident geweest in een zwembad van een van de hotels. Wat is daar gebeurd? In een van de hotels is een zwembad waar de mensen ook gewoon gebruik van maken. En er zijn wat schermutselingen geweest. Daar heeft de... de... Het hotel zelf en de mensen die er zijn hebben erop ingegrepen. Hebben de mensen er ook op aangesproken. Um, en dat is nu gecorrigeerd. Maar dat, dat kun je je voorstellen. Mensen zijn enorm bezorgd. Uh, sommigen vervelen zich letterlijk. Anderen hebben niets aan individuele spullen bij zich. Geen computer. Noem maar op. En dan slaat er verveling toe. En dan gebeuren er ook incidenten zoals ook normaal elders in de stad gebeuren. Ja. Vervelend. Fout. En er wordt corrigerend opgetreden. Ja, maar hoe langer die mensen misschien wel zich vervelen hoe groter de kans misschien wel is dat dit soort incidenten uh, vaker voorkomen. Heeft u daar ook een soort van beleid op gemaakt? Zou kunnen. Er komen nu logeerwoningen beschikbaar. Uh, en er komt ook een toewijzingsplan... van wie er in die logeerwoningen worden ondergebracht uh, door de corporatie. En misschien wordt er ook rekening gehouden... met de mensen die zich wel makkelijker in een hotel uh, bewegen... of zich dat prettig voelen. Of kinderen hebben bijvoorbeeld ja of nee, dieners, pubers, noem maar op... en welke uh, wat, wat niet... De woningcoöperatie die heeft al een soort van schadebedrag aan kunnen geven. Een voorlopig schadebedrag, 1 miljoen ongeveer. Um, kunt u aangeven wat dit de gemeente tot nu toe heeft gekost? Nee, dat kan ik in het geheel niet aangeven. We zitten met name in menskracht. Er zijn heel veel mensen hier heel intensief mee bezig. Maar ik heb nog geen begin van een idee over wat dat aan extra kosten met zich uh, meebrengt. Maar dat is voor u ook niet het belangrijkste nu? Nee, mijn primaire zorgen zijn echt de belangen van die mensen. Hun persoonlijke leven. Ik hoop echt oprecht dat iedereen in dat gebied... Zo snel als mogelijk deze normale levensritme kan hervatten. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Maiden. Well, de California Girls, natuurlijk, van de Beach Boys. Ja, de minister staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma... Euh, die zit hier, vooral uh, ook als wielerkenner bekend. Of vooral ook als wielerkenner bekend. Uh, oud sportbestuurder natuurlijk. Je zult de spelen nu moeten missen, hè? Met pijn in het hart. Ja. Ja. Hoeveel spelen heb je, je bezocht? In 88 uh, heb ik mijn eerste speler meegemaakt als chef de Daarna uh, heb ik dat nog eens een keer mogen doen in 92, 96, 2000, 2004. Wow. En in 2008 ben ik voor de UCI, dat is de Wereldwielerbond, uh, naar Peking geweest, naar Beijing geweest. Om daar uh, wat dingen te organiseren voor, uh, voor de wielersport. Dus ik, ik heb eigenlijk zes keer... Uh, van binnenuit de spelen mogen meemaken. En ja. dat is echt heel uniek. En, en, en wat voor afkikverschijnselen krijg je dan uh, als je nu niet gaat? Nou, ik word nu onrustig. Nu, ik, ik, ik kwam net hier de trein op en ik zie Tom van Hekken en anderen uh, lachen... naar buiten lopen, naar middag middagje presenteren... en zeggen van nou, we gaan morgen naar Londen. Nou, ik zeg, succes. Dan denk ik van nou... Uh, ja. toch maar maar wel ga even, je zelf dan niet? <laughs> ga dan, kom een ticket. Ja. Uh, voor nou, twee, nou, 250 nou, ik, euro zit je er al drie dagen lang. Ja, precies, ik heb al even stiekem gekeken wat een oh. retourtje Londen <laughs> ja, kost. En uh, nou ja. Dan, dan een slaapzak maar mee en dan, dan redden we ons wel. Stel, ja, is... stel je kan vier dagen, maar je moet kiezen. Waar wil je dan heen? Ja, dat maakt me niks uit. Ik kan, ik, eh, ik, ik, ik ga liefst natuurlijk naar, naar, naar, naar, naar atletiek en naar wielersport. Dat zijn gewoon uh, de ene sport zit ik nog steeds middenin, omdat ik alles volg. En de andere sport, atletiek. Ja, dat is de, toch, wat wel wordt gezegd, de moeder van alle sporten. En het is zo fascinerend om in het Olympisch Stadion de atletiekwedstrijden, de finales, de halve finales, te kunnen meemaken. En er gebeurt altijd wat. Dus daar kunnen ze mij uh, onmiddellijk voor wakker maken. En uh, me verschepen naar, uh, naar het atletiekstadion. Dat is geen enkel probleem. Maar ja, ik, ik heb daarna zoveel andere fantastische uh, dingen mogen meemaken tijdens het spelen. Dat, dat je, ja, als je mij vraagt: wat wil je absoluut? Wat zou je willen zien? Nou, ik, ze mogen me overal neerzetten. Ja. Het is gewoon de sfeer die vanuit zo'n Olympisch toernooi naartoe komt. Is zo uh, overweldigend. Dat is prachtig. En de, dus moeten we ook er vol voor gaan om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Ik denk Oh, wanneer gaat ik het zeggen? Ja, maar ik, zit, ik heb hier een buurvrouw naast me zitten die denkt er volgens mij iets, iets anders over. Ja. Dus uh, laten we het er ja. maar even waarom over hebben. Dan. Moet dat? Waar, waarom, waarom moeten die spelen naartoe? Nou, omdat dat uh, heel veel losmaakt. Uh, uh, natuurlijk niet alleen in de, in de topsport, maar vooral ook in de brede sport. Uh, je ziet dat in alle landen waar de spelen georganiseerd worden. Uh, dat er uh, vooral in, op brede sportniveau uh, een enorme beweging op gang komt. En, ja, dat is goed. Dat is fantastisch. Bewegen, meer bewegen, is voor iedereen goed sowieso. En als je dat dan ook nog via de sport kunt doen... en liefst via de georganiseerde sport, is het alleen maar perfect. Nou, daarnaast heeft een Olympisch toernooi natuurlijk ook een fantastische uitstraling... voor uh, uh, natuurlijk de sporters en de sporten. Maar ook voor een land als Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat het een, uh, een enorme kans is als het, uh, als het, uh, het Olympisch vuur zoals het de, de, de, de initiatief heeft die, heet, die moet zorgen dat het, uh, dat het ook in Nederland tot ontwikkeling wordt gebracht dat het Olympisch vuur ook echt gaat, uh, gaat, uh, gaat vlammen in, uh, in Nederland de komende jaren ja. en ik, ik word echt heel erg cynisch van al het negativisme over de Olympische Spelen onder andere van, uh, van de SP dan uh, Oeh, word ja, ik helemaal uh, beroerd ervan. Renske Denk, die van, zit mensen, toch met de lippen mensen, op elkaar mensen, kijk, die... nou, kijk nou eens nee, die nee, nee, nee, nee, nee wacht, nee mee. nee wacht even, je mag Renske wel even reageren want ze is nu dus ook redelijk regelmatig naar haar verwezen dus nu mag je ook even je nou ja, goed, kijk, sport is een ontzettend uh, bindmiddel. Uh, maar? Maar of je een Olympische Spelen moet organiseren is uh, vraag 2. In Londen zou het 2 miljard kosten en kost het nu 9,6. Dat zijn maatschappelijke kosten. Je ziet dat daar waar de winsten worden gemaakt... gaat het om sponsoren en die winsten zijn gigantisch. Maar je mag als belastingbetaler betalen. Ik vind dat je dat ook mee moet wegen. En als ik gewoon zie, ik heb de afgelopen zes jaar... veel debatten gedaan over sport en we krijgen het maar niet voor elkaar om gewoon fatsoenlijk sportonderwijs op school te organiseren... dan zou ik zeggen, we hebben wel andere prioriteiten nu dan de Olympische Spelen. Maar zou dat niet hand in hand kunnen gaan met het organiseren van de Spelen? Dat je het ook op scholen beter organiseert? Je moet het überhaupt op sch scholen goed organiseren... of je Olympische Spelen krijgt of niet. Dat is echt gewoon het startpunt. En er is gewoon onder paars in 94 of 96 is besloten... dat is aan de scholen, die moeten zelf weten... of ze sport, goed sportonderwijs of sportonderwijs geven. Ja, en... Erika Terpstra zei tegen mij altijd als voorvrouw van NOC NSF: het is het domste eigenlijk wat we hebben gedaan. Want daar zit toch de ontwikkeling. En ik zie gewoon afgelopen uh, mei of juni een brief komen van uh, Marja van Bijsterveld die zegt: nee, we gaan toch niet verplichte sporturen met verplichte uh, vakdocenten organiseren. Want dat kost geld. En uh, dan houdt voor mij de discussie over Olympische Spelen organiseren echt op. Meneer Altma, het is te duur en, en, en die brede sport. En sport op school dat kan ook zonder de spelen. Nou, of het te duur is. Er een Zeer de vraag. Uh, kijk, ik, ik zie natuurlijk ook bedragen van 10 uh, miljard, maar ook uh, organisaties die, die het hebben over 1 tot 2 miljard dat het zou moeten kosten. Maar er staat natuurlijk ook heel veel tegenover. Je kan ook aan de, aan de Olympische Spelen verdienen. Dat heeft de verleden ook uitgewezen. En uh, ja, het is natuurlijk erg makkelijk om te zeggen dat het 10 miljard gaat kosten. Als je dus ziet wat je aan infrastructuur, dus aan wegen, aan spoorverbindingen, aan openbaar vervoer... Ja. aan nieuwe wijken, woonwijken, Olympisch dorp moeten komen, et cetera, kunt realiseren... ja, dan is het een beetje flauw en gemakkelijk om alles uh, op, op, de, op de noemer Olympische organisatie te schuiven. Dus ik ben het daar volstrekt mee oneens. En ik ben er van één ding overtuigd dat een Olympisch toernooi organiseren in Nederland ook in de aanloop zoveel dynamiek, zoveel enthousiasme uh, uh, losmaakt, dat inderdaad ook kinderen daardoor veel meer gaan sporten en ook zullen vragen om te gaan sporten. En dat is alleen maar goed. Zullen we het even gaan hebben? Even twee, twee zaken met betrekking tot het milieu, waar u wellicht, of waar jij wellicht, zou jij zeggen, wat meer over kan zeggen, dat die, die, die blauwalg, dat zwembad wat nu zo belabberd is. Doe daar eens wat aan. Nou, gelukkig uh, uh, hebben we nu fantastisch weer. En, maar het, het warme zomerweer uh, van nu heeft ook een, een, een negatieve <laughs> kant. Namelijk dat, uh, dat door vooral in, in stilstaand water dat opgewarmd wordt... de blauwe alg uh, volop tot ontwikkeling kan komen. En dat is de natuur, daar kunnen we niks aan doen. Het enige wat je dan moet proberen is te, te, te zorgen... dat er veel meer doorstroming komt in het water. Nou, in sommige plassen is dat volstrekt onmogelijk... tenzij je er een grote generator achter zou plaatsen... achter die plas. Nou, dat is ook niet altijd de bedoeling. Ja. Uh, maar ja, kijk... In het algemeen, het bestrijden van de blauwe alg, ja, dat is Nederland gelukkig wel heel erg goed in. Het water in. is ook ernstig verontreinigd, geloof ik ook. Nou uh... ja, kijk, we, we, we hebben bijvoorbeeld in, in, in Zuidwest-Nederland, in Zeeland, Zuid-Holland... hebben we een paar grote uh, uh, meren, waterpartijen liggen waar ook blauwe alg zit. Ja, en Nederland is als geen ander uh, qua, qua technische kennis in staat om... Ja, de blauw oog te bestrijden. Zozeer zelfs dat uh, bijvoorbeeld uit China belangstelling is hoe wij dat aanpakken. Het is een hele maar, domme, domme vraag, maar hoe herken ik blauw oog? Nou, je, je ziet het in het algemeen heel snel... als het water uh, ja, troebel wordt. Dus, uh, Troebelwater? Ja, je moet, je, nou, dat hoeft niet per definitie oh. te zijn. Maar zeker bij het warme weer... Je gaat niet, het is niet direct denk ik verstandig om in erg troebel water te gaan zwemmen. En gelukkig... En, en dat is wel een verantwoordelijkheid van Rijk... van provincies, van gemeenten... als het gaat om het waarschuwen van de mensen... over de kwaliteit van het zwemwater. Ik denk oh. dat dat heel erg belangrijk is. Dat je op tijd signalen afgeeft... dat het water zodanig is dat het onverstandig is om erin te zwemmen. Ja, kijk, en, uh, het is de keerzijde van het warme weer. Het een gaat kennelijk niet zonder het andere. warm weer en blauwalg alg komt ja, voor. Ja, ja. Uh, nou, als je mij moet laten kiezen, dan zeg ik van... nou, geef me toch maar het warme weer. En dan nemen we hier en daar een, <lacht> de een beetje blauw op de, dan koop de toe. Bij. En dan zoeken we een ja, andere maar het is verkiezingstijd, hè? Dit, uh... <plaats> ja, maar ik geloof, ik geloof, niet, <racht> ik ik geloof ja, niet dat ik veel vrienden maak... door te zeggen dat we vanaf morgen alle blauwalg de wereld uit zullen kunnen krijgen. Toch? En gelukkig <laughs> zijn er nog dorpen en steden, daar hebben ze gewoon van de heerlijke openluchtzwembaden. zoals uh, Surhuis de Veen onder andere. <laughs> ja. ja, Waar binnenkort, en, uh, uh, uh, dus die ronde van Surhuis de Veen uh, wordt gehouden. Uh, heer Asma, volgens mij, uh, er zitten een paar tradities uh, in Surhuis de Veen. Dat is uh, ten eerste de ronde van Surhuis de Veen en ten tweede de barbecue rond Surhuis de Veen. Heb je niet altijd, is dat niet een gewoonte om, dat jij dan een soort van barbecue hebt in je voortuin? Als ze langs... Nou, in de voorstelling wordt ingewikkeld. En, ja. Nee, het is een kopje koffie drinken bij Joop en Thea. Dat is vaak ja. uh, uh, voor de mensen die van ver komen. Gasten van ver, vooral het westen en het zuiden van het land. En die zijn er soms. Hebben ze zeggen, kom maar naar ons. Wij zorgen ervoor dat de koffie met fries klaar staat. En dan uh, wijzen wij jullie de weg van naar de uh, stad en Finis-accommodatie. We moeten even naar Vitesse. En dat is een Sorry. beetje de hand geloven. Ja, we gaan even in die en die komen. Uh, -hand. Niks moet hoor, niks moet. Maar het is wel leuk, want het is 2-0 geworden voor Vitesse op slag van rust... ...is het Van Aanholt, die kan scoren. Hij had er wel twee pogingen voor nodig. Hij kwam goed vrij aan de linkerkant, aangegeven door Jonathan Reis. Schoot eerst tegen de keeper aan, tegen Koenchef. En daarna kon hij de bal toch nog tikken. En dus scoort Van Aanholt 2-0. Op slag van rust, uh, Vitesse, kunnen we wel zeggen, de buitens binnen. Goed, straks meer, uh, Joop, over de ronde van uh, Sir Huisterveen... en al die grote jongens die uh, jullie toch maar mooi uh, hebben binnengehaald. Eerst, ja, eerst een uh, iets kleiner uh, sportevenement, uh, uh, uh, uh, de Spelen. Vier jaar geleden was hij de absolute ster van de Spelen. Zwaar Michael Phelps schreef toen de Olympische geschiedenis... met acht gouden medailles. In Londen is hij er weer bij, voor de laatste keer wel... want de Amerikaan zet een punt achter zijn carrière. Vandaag stond hij de pers te woord. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Dat is even iets anders dan de internationale persconferentie van Ranomi Kromowidjojo waar wel geteld acht buitenlandse journalisten op afkwamen. De grote zaal in het main press center loopt vol met honderden journalisten en die zijn natuurlijk gekomen voor deze man. As for Michael, Michael is a four-time Olympian. Hij he owns a total of 16 Olympic Games medals, 14 of them gold. Four years ago in Beijing, as most of you almost know, Michael became the first athlete in history to win eight gold medals in a single Olympiad. And that is Het it. zijn eight straight gold medals. Michael Phelps is the greatest. Absoluut. Er gaat groesemoes door de zaal op het moment dat dit fenomeen Michael Phelps naar binnen komt. De media worden op hun wenken bediend. Want ieder antwoord wordt vertaald in maar liefst elf verschillende talen.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 Je gunt het hem ook wel, Michael Phelps. Goed, een uh, groot sportman. Het is uh, zes minuten voor negen. Twee Nederlandse bedrijven gaan kijken of het haalbaar is... om een kanaal aan te leggen dwars door Nicaragua. Het kanaal zou een verbinding moeten worden tussen de Atlantische Oceaan... en de Grote Oceaan, de Pacific. En daarmee zou het een directe concurrent worden voor het Panama-kanaal. Contact nu met Wim Klomp. Goedenavond. Goedenavond. U bent projectdirecteur van een ingenieursbureau Royal Haskoning DHV. Klopt. Samen met uh, Ecoris uh, kreeg u de opdracht van de Nicaragse overheid... om uh, te onderzoeken of het lukt, zo'n uh, Nicaragua-kanaal, of het überhaupt kan. Waarom wil het land zo'n kanaal? Nou, het, uh, Zoals ook bij Panama ziet, uh, er gaan natuurlijk heel veel economische uh, voordelen komen met zo'n kanaal vast. Uh, überhaupt de inkomsten van schepen die uh, van het kanaal gebruik maken... maar ook de hele economische ontwikkeling van het gebied... werkgelegenheid, uh, industrieën die aangetrokken worden... Uh, en Nicaragua is een van de armste landen in Latijns-Amerika, dus uh, die zoeken graag mogelijkheden om hun uh, economie te versterken. Maar er is toch al een Panama-kanaal? Ja, er is een Panama-kanaal. Het uh, kanaal van, uh, waar ze nu op uh, naar kijken is, uh, zou nog grotere schepen moeten kunnen uh, doorlaten dan uh, het uh, Panama-kanaal. Uh, en ze zullen uh, waarschijnlijk ook een deel van de schepen die nu het Panama-kanaal gebruiken willen uh, aantrekken. Oké, okay, dus er kunnen grotere boten doorheen. Nou hebben wij ja. uh, bij het Journal even de bosatlas opgehaald. Uh, ja. Uh, nou ja, dan doen we een stukje topografie, Panama. Een smal landje met een klein kanaaltje erdoorheen. Daarboven ligt dan Costa Rica. Dan wordt, wordt uh, midden amerika wat breder. Daarboven ligt Nicaragua, best breed dus. Uh -huh. Niet echt een logische plek voor een kanaal. Nou, oh, ik denk. ...in het begin van de 19e eeuw was uh, Nicaragua al een van de opties... ...om uh, te uh, dienen als uh, doorgang door uh, Latijns-Amerika, uh, naast uh, Panama. Dus uh, misschien qua breedte niet, maar qua hoogteligging... Uh, is, uh, ...is het een weinig hoogteverschil uh, tussen. Uh, en er is ook een, een rivier die uh, ze gedeeltelijk uh, hopen te kunnen gebruiken. En daar gaat onze studie met name over, van uh, zal dat lukken, heeft dat uh, voordelen heeft dat ook nadelen, economische of ecologische effecten... effecten op de hele waterhuishouding van het gebied. Uh, maar daarvoor uh, denken wij dat wij een uh, kennis kunnen inbrengen... die uh, ze kunnen helpen om uh, het, de keuze te maken. Hm. Nou is die, uh, die rivier, die, die ligt precies aan de grens met Costa Rica. Het is een Nicaraguaans plan. Zijn die buren in Costa Rica wel blij met, uh, met, uh, met de kanaalplannen van de Nicaraguanen? Ik... Uh, ik kan het u niet vertellen, moet ik zeggen. Ik uh, vermoed dat ze daar uh, van allerlei vragen over hebben. Uh, en ik denk, uh, als jij een kanaal gaat graven in een grensgebied... dan uh, moet je ook via allerlei internationale verdragen... moet je daar wel in de overeenstemming uh, over zijn tussen beide landen. Dus uh, dat is een, een apart spoor waar uh, de Nicaraguaanse overheid... met de uh, Costa Ricaanse overheid uh, overleg over uh, moet voeren. Uh, um, um, wie gaat het eigenlijk betalen? Ja, uiteindelijk gaan de mensen die je gebruik gaan maken van het kanaal het, uh, het betalen... En uh, nou, als dat een, een winstgevende bezigheid zou zijn, en daar hoopt uh, iedereen natuurlijk op, dan zijn er uh, denk ik voldoende landen die daar uh, graag uh, in investeren. En dan moet je denken aan landen als Venezuela om hun olie uh, makkelijker en goedkoper naar uh, China en India te krijgen. China en India. Uh, Rusland heeft interesse getoond. Uh, en dat zijn landen die uh, op dit moment ook uh, behoorlijk wat uh, financiële... Uh, valuta's hebben uh, en op zoek zijn naar investeringsplannen. Ja, die hebben dus wel uh, interesse en baat uh, bij zo'n kanaal. En zijn dus zo bij, uh, bij Nicaragua uitgekomen in twee Nederlandse bedrijven. Royal Haskoning en Ecoris. Dank Correct. voor de toelichting. Wim Klomp, projectdirecteur bij Royal Haskoning. En zo zit het, uh, het eerste uur van deze laatste avond in Hilversum van de Radio 1 Sportzomer er alweer op. Joop Atsma zit hier aan tafel, Renske en nummer 2 van de SP, die zit hier ook. En Filemon Wesseling, die is er ook. Zometeen uh, na negenen gaan we uitgebreid praten met uh, Renske Leijten over de SP. Wat ons betreft graag tot zo, naar het NOS Nieuws van E.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 Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, bejaffer. Dit is Radio 1.